7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Gaddafi vandaag begraven, zegt Overgangsraad. De Islamisten kleben een verkiezingsoverwinning in Tunesië. En Syrische troepen voeren acties uit in Libanon. De Libische oud-dictator Gaddafi wordt vandaag begraven, zeggen de nieuwe machthebbers in Libië. Volgens de Nationale Overgangsraad krijgt de doodgeschoten kolonel samen met zijn zoon Mutassim een begrafenis op een geheime plek in de woestijn. Een islamitische geestelijke zal daarbij aanwezig zijn. Het lichaam van Gaddafi lag de afgelopen dagen in een koelcel in Misrata... waar veel Libiërs een kijkje kwamen nemen. Gisteren haalde de autoriteit het lichaam weg. Volgens de overgangsraad was het vanwege de verregaande staat van ontbinding niet langer te bewaren. In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeëist door de gematigde islamitische Ennada-partij. Uit voorlopige uitslagen zou blijken dat de partij minstens 30% van de stemmen heeft gehaald... en daarmee de grootste is geworden. Partijfunctionarissen hebben al gezegd dat ze een coalitieregering willen vormen met seculiere partijen. Het waren zondag de eerste verkiezingen sinds de val van president Ben Ali. Die gold als fel onderdrukker van het islamisme. De Tunesiërs stemden voor een constitutionele raad die onder meer een nieuwe grondwet moet opstellen. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen. Het lijkt erop dat Syrische troepen militaire acties hebben uitgevoerd over de grens met Libanon. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Syrische troepen zouden de Libanese grens de afgelopen weken zijn overgestoken op jacht naar opstandelingen tegen het regime van president Assad. Er zijn volgens de VS aanwijzingen dat daarbij ook mensen zijn gevangen genomen en gedood. Amerika zegt dat het zeer bezorgd is over de berichten. Eerder deze maand kwam de Syrische oppositie met vergelijkbare beschuldigingen. Veiligheidstroepen zouden een Syriër hebben doodgeschoten... net over de grens met Libanon. Amnesty International beschuldigt Syrische ziekenhuizen ervan... dat ze patiënten slecht behandelen en soms zelfs martelen. Het gaat om ziekenhuizen in het hele land die door de staat bestuurd worden. Amnesty baseert zich op verslagen van ooggetuigen. Volgens de Mensenrechtenorganisatie worden patiënten aangevallen door het personeel. en personeel dat wel probeert te helpen zou worden gearresteerd. Amnesty zegt dat er gewonden zijn die daarom afzien van een behandeling. Het Britse parlement heeft tegen een referendum over Europa gestemd. In het referendum zou de Britten gevraagd worden... of ze hun land in de Europese Unie willen houden, eruit willen stappen... of opnieuw over het lidmaatschap willen onderhandelen. Het idee kwam van een aantal parlementsleden van de Conservatieve Partij... terwijl het kabinet van hun eigen premier Cameron tegen het referendum is. Volgens Cameron zijn er tijdens een crisis andere prioriteiten... dan het EU-lidmaatschap ter discussie stellen... Meer dan een kwart van de conservatieve fractie stemde voor het referendum. Dat was niet genoeg voor een meerderheid. In Groot-Brittannië groeit de weerstand tegen Europa en de euro. De Britten horen niet tot de eurozone, maar hebben toch last van de eurocrisis. Hackers hebben ingebroken in computers van Japanse parlementariërs. Dat meldde Japanse media. De hackers zouden een maand lang e-mails van de politici hebben kunnen lezen. De aanvallers waren naar verluid op zoek naar informatie over het buitenlandbeleid en het defensiebeleid van Japan... Wie de hack heeft uitgevoerd is niet duidelijk. Al wordt gemeld dat de gehackte computers contact zouden hebben gehad met computers in China. Gisteren meldde Japanse media ook al een aanval op computers van een Japans defensiebedrijf. Zou informatie zijn gestolen over gevechtsvliegtuigen en helikopters? Ierland kan met de gevolgen van een enorme wolkbreuk. In één dag tijd viel evenveel regen als normaal in een maand. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Veel wegen en huizen zijn ondergelopen en op veel plaatsen zijn treindiensten uitgevallen. In Dublin wordt een politieagent vermist. Hij wilde de automobilisten weghouden bij een gevaarlijke brug... toen hij werd meegesleurd door water uit een rivier die buiten zijn De gemeente Dublin heeft een noodplan in werking gesteld. En dat betekent onder meer dat er speciale teams in actie komen... om getroffen inwoners te evacueren. De machtigste vrouw van Nederland is volgens maandblad opzij, Angeline Kemna hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG. De jury zegt dat Kemna een geweldige en eigen stempel drukt op de financiële sector... en intussen ooghoudt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de derde keer dat opzij een top 100 van invloedrijke vrouwen heeft samengesteld. De vorige nummers 1 waren koningin Beatrix en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Het weer bewolkt met in het noordoosten opklaringen vanmiddag regenachtig. Alleen in het noordoosten blijft het op verschillende plaatsen droog. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. Dan wordt het ongeveer 14 graden. En dit is de anwb verkeersinformatie. Met 41 kilometer is het een minder drukke ochtendspits. Hij heeft wel eens te maken met de herfstvakantie in het de zuiden van het land. De meeste files in de regio Rotterdam, onder meer op de A15 richting Europoort. Bij het Vaanplein 3 kilometer en ook verderop 3 kilometer bij Spijk en Nissen. Op de A17 in de richting Dordrecht, staat bij knopend Klaverpolder 2 kilometer. Daar is de politie bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk... en er zijn twee rijstoken dicht. Verder nog vrij druk op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Valthorst en Leusden 6 kilometer. Let op, het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl. Auto Workforce. Want half Nederland gaat met pensioen. Maar... Wie komt het werk doen? Vanavond bij BNN op 3, je zal het maar zijn. Maar jij zegt nu eigenlijk, de je een geest van een kat. Te juist, juist, ja. Maar, hoe heb je dat gezien? Die zag ik in, in, in, in het staan, zag ik hem voorbij flitsen. Jij hebt een fout van die kat gemaakt? Ja. ben je een flauw lied, zie je als het goed is gedaan. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3. Half Nederland gaat met pensioen, maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. Het NOS Radio in -journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen het is 6 minuten over zeven. Het is koud in het oosten van Turkije en dat voelen de overlevenden van de aardbeving. De vrieskou snijdt ze door de huid straks een reportage uit het ramgebied. Maar eerst naar de zorgen over Italië. Vanwege die zorg is Berlusconi afgelopen weekend op de Eurotop flink onder druk gezet. Met name door Merkel en Sarkozy. En de Italiaanse regering hield daarom gisteravond laat maar crisisberaad. Silvio Berlusconi riep zijn ministers bijeen omdat Europa voor woensdag een geloofwaardig hervormingspakket van de Italiaanse regering op tafel wil hebben. In Rome-correspondent Bas Mesters, Bas, en heeft dat crisisberaad iets opgeleverd? Nou, in die zin dat het kabinet er nog is... maar er is geen enkel antwoord op de eisen van Europa. Ze hebben om zes uur uh, vergaderd, lang. En daarna nog eens een keer om, uh, to tot één uur s'nachts hebben ze gedineerd. Maar ze zijn er niet uitgekomen en de premier is tamelijk gedesillusioneerd. En het is echt uh, zeer uh, kritiek aan het worden hier op dit moment. Het grote struikelpunt uh, binnen de coalitie tussen de Lega Nord van Umberto Bossi... En Berlusconi zijn de pensioenen, het verhogen, de eis van Europa om de pensioensgerechtigde leeftijd voor iedereen te verhogen tot 67 jaar. Dat wil de Lega nog niet. Daarop heeft ze Berlusconi alles in 1994 laten vallen op de pensioenen. En ook nu lijkt de Lega voet bij stuk te houden. En dat betekent dus dat er nog geen plannen zijn. Terwijl de premier Berlusconi zegt, ik moet echt met goede plannen richting Europa uh, komen. Anders heeft het voor mij geen zin om daarheen te gaan. Hmm. Dat is de situatie op dit moment. Ja, want hij heeft dat beloofd. Hè? Aan Merkel en Sarkozy. In die, in die extra ontmoeting die er is geweest afgelopen weekend met, met de drie. Um, hij heeft beloofd dat hij zijn best zou doen om iedereen te overtuigen dat het nodig is om extra te bezuinigen. Om bijvoorbeeld die pensioenleeftijd uh, omhoog te brengen. Wat heeft hij nog om Lega Noord te overtuigen? Of houdt Lega Noord denk je voet bij stuk? Ja, dat uh, is nu de grote vraag. Um, er zijn een aantal mogelijkheden. Of hij overtuigt ze nog. Um, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen, omdat ze dan samen voort kunnen. Ze zijn allebei in feite bang voor verkiezingen. Omdat bij verkiezingen allebei die partijen gaan verliezen. Of ze kiezen voor verkiezingen, maar gaan uh, met een partijgenoot van Berlusconi door... Um, en daarnaast, maar stel dat ze er wel uitkomen... Zijn er zijn nog een heleboel andere problemen. Want Europa vraagt ook arbeidsmarkthervormingen... hervormingen in de publieke sector, privatiseringen... hervormingen van justitie, de strijd tegen de belastingontduiking. Daar hebben ze het nog niet eens over gehad. Het gaat allemaal over die pensioenen en dat loopt al vast. Berlusconi heeft een poging gewaagd voor de bijeenkomst... om zeg maar iedereen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... door um, de de, de confrontatie aan te gaan met Europa, gericht tegen Sarkozy en Merkel... die zo lachte, ja. zo wantrouwend lachten. toen gevraagd werd... of Italië werkelijk met die hervorming zou komen. Berlusconi stelde in een officieel communiqué... dat geen enkel land in de Europese Unie het zich in het hoofd moet halen om uh, Italië onder commissariaat te stellen, onder curatele te stellen. Italië is een soeverein land. En op die manier appelleerde hij aan de nationale trots... in de hoop dat hij zo een gemeenschappelijke lijn kon uh, realiseren. Maar tot nu toe is dat dus nog niet gelukt. Nee, het is ook de aandacht afleiden. Want Bas, waarom gaat het nou niet? Um, is het alleen die versplintering van de politiek... die politieke oneenigheid die het zo moeilijk maakt? Um, je bedoelt uh, of, of er daadwerkelijk economische problemen zijn in Italië. Ja, precies. Waarom, waarom krijgt hij het nou niet voor elkaar dat wat op te lossen? Wat zijn de andere factoren die, die hem niet meehelpen? Nou, je hebt uh, politiek gezien zijn er heel veel factoren. Italië is een tot op het bot gepolariseerd land. Niemand vertrouwt elkaar meer... De oppositie vertrouwt uiteraard de regeringspartijen niet meer. Maar je ziet dat onderling de regeringspartijen elkaar niet meer vertrouwen. En binnen de oppositie is ook grote verdeeldheid. En zo is het heel moeilijk om structurele uh, hervormingen te realiseren. En daarnaast, als je het hebt over de economie. Ja, er zijn grote problemen. Italië heeft een hoge staatsschuld. Ze hebben al heel lang een lage economische groei. Maar zo wordt hier in het land door veel economen ook beklemtoond... die problemen die zijn er al jaren en jaren dat Italië nu zo in het vizier van Europa ligt... en van de internationale markten... dat stelt hier iedereen, oppositie en eh, regeringspartijen. Dat komt niet alleen door Italië. Dat komt ook doordat Europa het Griekse probleem... niet goed heeft weten te op, uh, oplossen... en door de internationale bankencrisis... waar Italië zelf veel minder last van had. Italië is dus met elke crisis die nu speelt verweven... maar ze zijn niet de oorzaak van alle problemen... zo zegt men hier nadrukkelijk. En dat is eigenlijk ook waar. Maar dat wil niet zeggen dat Italië... Van zichzelf al heel veel problemen had. die nu opgelost moeten worden. willen alle internationale problemen opgelost kunnen worden. Berlusconi ja, is er nog niet klaar mee. want zo kan hij dus niet naar Brussel afreizen. Hoort u van Bas vanuit Rome. dan naar Turkije. Duizenden mensen in het oosten van dat land. hebben de nacht buiten in de Frieskou doorgebracht. Ze vrezen na schokken. durven niet binnen te zijn. na de zware aardbeving van afgelopen zondag. Bij die aardbeving vielen honderden doden. Vooral de plaats Wan werd zwaar getroffen. En daar is ook onze correspondent Bram Vermeulen. Bij het licht van de schijnwerpers die blijven branden... met dit kleine generatortje is de buurt nog steeds bezig. Met schoppen, met bijtels, in de hoop dat er... Onder dit gebouw nog steeds levenden vandaan komen, maar het is laat en het is koud aan het worden. Hier slapen de familieleden van de slachtoffers die nog steeds gezocht worden. Gewoon in hun dekens hebben hun matrassen meegenomen. Is er nog goed nieuws te melden? Hier e, e, hebben we warm. Yarım saat önce bir telefoon saniyelik telefon şeyi varmış görüşmesi. Ongeveer een half uur geleden is er heel even contact geweest met het meisje waar al de hele dag naar gezocht wordt. Waarvan de vader, we eerder spraken, die zo in paniek uh, bij de puinhopen stond. Van, Kom nou hier eens kijken, hier hebben we voor het laatst contact met haar gehad, hier moet ze liggen. Met dat meisje is zes seconden lang contact geweest. Althans, er is contact geweest met de telefoon, die heeft geantwoord op een oproep. Alleen, wat was er te horen? Ja, er, is, er is alleen maar zes seconden verbinding geweest, maar ze konden niks horen. Er was geen stemgeluid, er was geen geluid. Dus of dit nou een levensteken is, of dit hoopvol mag worden uitgeleid... Ja, dat weten de vrienden van het meisje eigenlijk niet, dat weet de vader van het meisje ook niet. Maar goed, op zo'n moment houdt iedereen natuurlijk aan alles vast. Zelfs aan zo'n flinterdunne hoop als dit. Er staan een paar reddingswerkers in rode pakken met armen over elkaar te kijken hoe de buurt bezig is. Ja, hier te graven met hun schoppen, met hun bijtels. Ze zeggen ja, het is eigenlijk wel gevaarlijk wat er hier gebeurt. Want ja, mensen willen natuurlijk helpen. Uh, zo, zo is ons volk. Alleen uh, ze kunnen met hun hulp ook heel veel schade aanrichten. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de gebouwen nog verder instorten. En dat ze dus de slachtoffers meer in gevaar brengen. Ja, je staat misschien om Ja, nee. Allah moet Zorg. Als je het een van de reddingswerkers hier vraagt, is er nog hoop op dit tijdstip, dan zegt hij ja hoop is er altijd. In elk geval hoop in God. En dan lacht hij en dan zegt hij ja nee, dit wordt wel heel erg moeilijk nu, nu op dit tijdstip. Om levend onder het tuin vandaan te komen. En je ziet ook dat inmiddels dat flatgebouw ja, zo'n beetje is afgegraven tot aan de onderste verdieping. Dus je kunt je ook bijna niet meer voorstellen dat hier nog iemand levend onder vandaan wordt gehaald. Bangkok staat onder water. Het water komt daar steeds hoger... ondanks alle pogingen om dat te voorkomen. En steeds meer inwoners verlaten nu de stad, spreken straks een van hen. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. Twee opvallende files op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorken. Daar is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht-West. Er staat inmiddels 4 kilometer. De linkerrijstok is bij Sliedrecht-West afgesloten. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... staat bij Knoopend 2 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek... En daardoor zijn bij Knoop en twee rijstokken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer naar het natuurgebied, de Oostvaardersplas. Want daar worden vandaag de grote grazers geteld. En Mark Robin Visser telt mee. Hoeveel heb je er al gezien, Mark Robin? Ja, ik doe een beetje aan participerende journalistiek. Dus ik ga hier een beetje onder zitten. En dan, en dan hoop ik dat ze me niet zien. Maar ik weet niet of dat... Ik ben zelf ook nogal fors eigenlijk, maar meneer Breveld, zo'n hekrund is groter, hè? Ja, ook wel, ja, ja, ja. <laughs> absoluut. Maken we nou een kans dat we hier wat, uh, wat zien? Hier op dit moment, nu in deze donkerte. Nee, en niet maar... zo hard praten. Niet zo hard praten, anders kom je niet bovenal die op dat geraamte <laughs> vader uit, hè? <laughs> nee, maar een Ik, we hebben er met... nog geen één gezien, Lara. Het zit, ja. Ja. Ja, dit ding is ook zwart, hè, en het is zo donker als wat, dus... Dan uh, var je hier niet echt op. Nee, we staan nu hier natuurlijk een beetje aan, uh, aan de rand van het gebied. Het enige wat je misschien kunt horen nog, als we een beetje geluk hebben. Ja. Er is misschien wat edelhetter die een keer nog de keel schrapen. Hoe dat klinkt zo... dat? Nou, maar is kan, dat je, kan ben, het dat veel beter ben, nadenken? Ben, ja, ben, ja, je schrikt je toch een ongeluk als je dat... Uh, u komt tellen, hè? U komt tellen, ja. Of u ja. komt toezicht houden, op ja, tellen. Kom toezicht houden op het tellen. Ja, ja want ja. de rollen zijn allemaal heel goed verdeeld. Ja, de rollen zijn keurig verdeeld. Er is een heel draaiboek is er gemaakt. door even onze collega's tussen. Daar moeten we ons eigenlijk allemaal stip aan houden. Het is een ontzettende toestand, want jullie hebben dit nog nooit eerder gedaan. Niet op deze wijze, nee. Er wordt natuurlijk altijd wel gekeken hoeveel dieren er globaal aanwezig zijn. Maar ik zeg al, we willen nu een goed moment hebben. We op goed proberen er bovenuit te krijgen hoeveel dieren er echt zak zijn. Dat vinden we van belang. We vinden het hier. van belang. We hebben het over de natuur de, en de natuur zijn gang laten gaan. En ondertussen willen we toch tot op achter de komma liefst weten... wat hier allemaal rondscharrelt. Ja, dat zullen we gelukkig nooit weten ook. Hè? natuur zit wel zo aan elkaar dat we het nooit zullen weten. Maar dat je daar een heel goede indicatie van krijgt... en die je een goed uitgangspunt moet hebben... goed... ja... Verslag ja. moet kunnen doen van wat, wat in je terreinen gebeurt. Waar je ook een verantwoordelijkheid voor hebt, dat ja. is van belang en ja. dat willen we ook weten. Het gaat om die verantwoordelijkheid, want de beesten moeten de winter door. Dat moet op een goede manier gebeuren. Jullie laten hier, mag je zeggen, de natuur zijn gang gaan, maar wel tot op zekere hoogte. Ja, dat klopt. Mag, mogen we dat zo zeggen? Nee, dat klopt. Ja. Waar het op neerkomt is dat dieren hier dier mogen zijn. He? Ze mogen leven in de vrije natuur, in ja. het wild, hoe je dat dan ook dan omschrijven. Ja. Alleen op het moment dat een hele. Ja, dat een dier in een conditie komt waarbij we kunnen aangeven dat hij de winter niet meer door zal komen. Ja. En daar proberen we nu al zelfs al een beeld van te krijgen. Wordt het een zware winter, wordt het een ja. minder zware winter. Wat doet winter. u dan? Dan schiet u hem af. Op het moment dat Mike, dat een dier daar inderdaad niet meer doorheen zal komen, dan wordt een dier afgeschoten. Voordat er dus eventueel een, een, een weg ja. of hoe je dat ook wel zou willen omschrijven, optreedt. Maar, zover is het nog niet. We gaan eerst tellen. Eerst gaan we tellen. En hoe bereid je je daar nou op voor? Ja, je moet een draaiboek maken natuurlijk. Je Heer, moet een draaiboek maken? Ja, je moet een draaiboek maken. Grote maar genade. Ja, wat een gedoe in die natuurlijk. Denk, ik ga je gewoon om een hoekje zitten nee, kijken nee, wat er langskomt. Nee. Natuur is tegenwoordig wel een ingewikkeld iets natuurlijk. Nou, nee. er komt nog een heleboel bij kijken, ja, Marcel en Lara. Kijken. Dus we gaan nu aan het draaiboek beginnen... Ja, maar... en dan horen jullie <laughs> straks wel hoe dat verder allemaal moet. No, Oké, okay, hartstikke goed. Wat een gedoe. Tot zo. Nou, wij naar Thailand, want doorhevige regenval en slechte afwatering staan grote delen van het land onder water. En ook de hoofdstad Bangkok krijgt steeds meer last van overstromingen. Cor Verhoef is docent Engels en toneel op de middelbare school in Bangkok. En nu aan de telefoon, dag meneer Verhoef. Goedemorgen. Zeg, u bent vertrokken uit Bangkok terwijl u op zeven hoog woont. Waarom bent u weggegaan? Nou, omdat het is... Uh niet alleen in het water waar we eigenlijk voor weggegaan zijn, en we zijn het weggegaan, de belangrijkste reden was de berichtgeving van de overheid, die ongelooflijk tegenstrijdig was en bestond uit voornamelijk gaten, feiten die werden weggelaten, voornamelijk om de gezichten van de hoogwaardigheidsbekweders te redden. Dus we lazen bijvoorbeeld op één dag dat de universiteit, waar 3000 mensen waren geëvacueerd, een universiteit. Veilig zou zijn. En uh, toen zei ik al: van, nou oh, dan moeten die mensen daar juist wegwezen. En twaalf uur later waren daar de uh, dijken doorgebroken. En stond er anderhalve meter wa water in de universiteit. Dus eigenlijk een onbetrouwbare berichtgeving uh, sluiten om weg te gaan. Hmm. En, en, en waar zit u nu dan? Uh, wij zitten nu uh, 100 kilometer oosten van ook uh, van in een huis dat we gehuurd hebben. Maar u bent docent Engels en toneel. We zeiden het ja. al op een middelbare school. Wordt daar niet lesgegeven nu dan? Nee, we, we hebben, in oktober is het altijd vakantie. Dat is een midterm holiday. Zijn dat. Dus de, de scholen waren al dicht. Maar die zijn nou ook tot na de orde blijven die nog een paar weken langer dicht. Dus ik heb nog uh, minstens vakantie tot uh, 7 november geloof ik. Ja, is het maar is het... dat, dat zal wellicht ook nog wel uitgesteld worden. Ja. Misschien nog wel langer denk ik. Ja, is het leven sowieso in Bangkok lastig geworden? Ik kan me ook voorstellen dat, dat winkels sluiten. Winkels zijn gesloten. Uh, voor grote winkelcentra zijn uh, zandzakkenbarrières opgebouwd maar ook maar de vraag van is of ze het zullen houden, want de massa die op de stad afkomt is zo enorm. En daar zit zo'n enorme kracht achter en dat blijkt dus ook elke keer wanneer de zandzakbarrières doorbroken worden. En weer een gedeelte van de stad onder water komt te staan die uh, voorheen door de overheid als uh, veilig werd aangekondigd. Dus mensen weten helemaal niet waar ze aan toe zijn. Schappen zijn leeg en uh, van winkels die nog wel geopend zijn winkels worden ook niet bevoorraad, natuurlijk, door doordat groot gedeeltes van de stad onder water staan. Dus mijn huis is wel droog, maar als je op een gegeven moment... geen boodschappen meer kan doen, dan wordt het wel heel erg vervelend. Nou, meneer Verhoef, sterkte ermee. En bedankt voor uw verhaal. Dank u wel. Dank u wel. Het is negen minuten voor half acht. naar eigen land. Zoutproducent Frisia wil namelijk vanaf 2021 zout winnen... onder de Waddenzee. Het bedrijf houdt dan op met de winning onder land bewoners van Friesland juichen dat toe. Want dan zou de schadelijke bodemdaling... die de zoutwinning met zich meebrengt, ook ophouden. Belangenverenigingen willen dat Friesia eerder stopt met winnen op land. En daarom wordt vandaag in Den Haag een petitie aangeboden... aan de Vaste Kamercommissie. Met wat stevige eisen daarin. De zoutwinning onder het vastland uiterlijk in 2015 te beëindigen... door het gebruik te maken van de mijnbouwwet... en artikel 7, lid 3, van het mijnbouwbesluit. Binnen de voorwaarden te stellen aan de winningsvergunning van Friesia in de overgangsperiode tot en met 2015... en daarbij rekening te houden met de belangen van alle partijen. Gauke Kuiken, ik ben uh, lid van uh, werkgroep zoutisvoud.nl. We kijken uit over het Friese land. We zien wat lichtjes, want het is al donker. Het waait, je hoort de blaadjes. Hier wordt nog geen zout gewonnen. Maar als hier zout wordt gewonnen, verzakt de boel dan? Ja, en dan uh, zal dit tot 30 centimeter de bodemdaling zijn... Wat betekent dat voor de, voor de gebouwen in dit stuk van Nederland? Nou, je, we praten over, uh, over, een, een uh, over een verzakkingsschotel. en die heeft een doorsnede van uh, 6 kilometer. Dus je kunt wel begrijpen, dat in het diepste punt is het 30 centimeter en aan de zijkanten is het nul. Dus ja, schade aan gebouwen, dat zul je minder sterk herkennen, laten we het zo stellen. En dat is, uh, maar de, de, de verzilting, dat is het allerergste wat hier gaan, kan gebeuren. Nu heeft Frisia, degene die hier zout wil winnen... en ergens anders in Friesland al zout wint... wil graag in 2021 zout winnen onder de Waddenzee. Dan stoppen ze dus met zout winnen onder land. Dat is voor prima, 2021? Nou, dat vinden wij... Eigenlijk denken wij dat het wel sneller kan. Hè? Want we willen dat... Het, ze zijn nu in windgebied 2 bezig. En we willen liever dat dat sneller stopt. En wij denken dat het wel in 2015, 2016 echt gebeurd kan zijn. Frisia zegt dat halen we niet. Nou, dat moeten ze nog maar eens bewijzen. Volgens ons uh, alles is alles leest klaar, de, de mer is goedgekeurd. Uh, technisch is het mogelijk, dus ik zou op dit moment niet weten waarom dat niet kan. De herstelmaatregelen, zoals genoemd in het gebiedsproces deel 2, onmiddellijk te doen uitvoeren. Afspraken te maken over de achterstallige herstelwerkzaamheden in bardeel 1. De mijnbouwwet zo aan te passen dat er ook recht wordt gedaan aan de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij dergelijke zoutwinning. Simon Knassen, voorzitter LTO Noord, deel Harlingen. De boeren hebben heel veel last van die bodemverzakking. Kunt u eens zeg maar, in het kort uitleggen wat de effecten zijn voor bijvoorbeeld akkerbouwers? Ja, de, de grond die, uh, die daalt, de, de waterhuishouding, die waterpeil blijft gelijk. Dus je krijgt, uh, je, je krijgt nattere percelen waardoor je later op het land kunt en eerder af moet in de herfst. En je krijgt minder buffer voor uh, clusterbuien of een zware regenval. Ja. Staan de aardappelen te rotten op het land als het zo doorgaat? Als het zo doorgaat en je neemt geen maatregelen tegen... dan gaat het zeker zo gebeuren, ja. Dat betekent dat boeren heel veel schade oplopen. Ja. En wie betaalt dat? Ja, dat zou, die herstelmaatregelen die zouden worden moeten betaald door de winnaar. Maar goed, dat, dat is dus het hele item wat hier ook speelt... Uh, waardoor geen vertrouwen is in de streek dat de zaak hersteld wordt. Want uh, we zijn bezig met een gebiedsproces dat helemaal, helemaal van onder en op... met gemeentes, dorpsbelangen, LTO, uh, iedereen die, maar, die ermee annex is... provincie, gemeenten... Uh, hebben we een prachtig plan liggen, maar er komt geen handtekening op. Niet van de provincie, niet van de winnaars. En, uh, en daardoor wordt er ni niet een uh, herstel uitgevoerd. Nee, precies, dan komen we dus inderdaad bij die petitie. Want dat is een van de punten ja. waar jullie naar vragen: ja. waar blijven de herstelbetalingen en de herstelwerkzaamheden? Ja, nee, dat klopt. En, en, en dat baat ons zorgen, want de winning gaat door. En wij willen en daarom willen we mijn bouwwetken aanpassen. We willen gewoon eigenlijk vooraf, dat je vooraf regelt dat de schade, uh, nou, wat voor schade er is. En dat kunnen ze allemaal wel berekenen en bekijken. En dat je dan ook dat betaalt en dan pas gaat winnen. En dan is de duidelijkheid in de streek en dan kan iedereen zijn, zijn maatregelen nemen. Het waterschap en alles wat ermee annex is. En dan, uh, nou ja, dan praat je van een verre deal, maar nu niet. Tot slot, na dit uh, verhaal is er een woordvoerder van Frisia in de uitzending. Als u een vraag zou willen stellen aan Frisia waar u per se een antwoord op wilt... Welke vraag zou u dan stellen? Als Frisia ons nog eens duidelijk zou kunnen uitleggen waarom zij denken niet in 2015, 2016 100% onder het bad kunnen winnen. Meneer Dirk van Tuinen, goedemorgen. Goedemorgen. En directeur van Frisia Zout. Zegt u het maar, waarom kan het niet voor die datum? Uh, nou, het kan, niet voor, het kan niet volledig voor die datum, omdat wij ja, in Nederland nu eenmaal met uh, hele complete systemen zitten. Ja. Dat geldt zeker voor een winning onder de Waddenzee. Uh, wij hebben een aanvraag voor winning onder de Waddenzee in 2008... bij de minister ingediend. En de minister heeft geconcludeerd dat ze in eerste instantie... een milieueffectrapportage wil zien. Die is uh, ook recent afgerond. Ik wou net zeggen, die, die ligt er, de... horen wij net? Ja, die ligt er, heel goed. En dan begint het hele vergunningentraject... Ja. En dat zijn vergunningen voor de mijnbouw, dat zijn vergunningen voor de natuurwet. En uh, ja, zoals ook de alle Nederlanders weten... Dus hebben die vergunningen gewoon hun eigen ritme, hun eigen tempo. En daarmee gaat het gewoon niet sneller. Dus we zijn het ook wel eens met, zeg maar, degene die zojuist uh, in de uitzending waren. Alleen we zijn het een beetje oneens in welk tempo dat kan. Maar, wacht even meneer Van Tuijnen. U moet ja. toch niet zeggen dat het nog tien jaar duurt voordat u de vergunningen heeft? Uh, het is zo dat wij, uh, en dat, dat is, is ook uh, met, met degene die, die, waar u mee gesproken heeft bekend... dat wij zeg maar, de dat als alles mee zit, dat wij in 2016 de vergunningen hebben. Ja. Dat zou betekenen dat we dan dus met, jaar. Zeg maar, met, met, met de, de eerste boring kunnen gaan beginnen. Dan is het zo dat in de vergunning uh, zal komen dat er zeg maar, een, een uitgebreid meet- en monitoringsprogramma moet komen om inderdaad te kijken of zeg maar, die winning uh, ook past binnen de natuurruimte... binnen het herstellend vermogen, wat de natuur heeft ook in de Waddenzee. En dat betekent gewoon dat je in alle redelijkheid... niet voor 2021, zeg maar, hmm. uh, voor het de overgrote deel de winning onder de Waddenzee kunt hebben. Toch krijg ik een beetje het gevoel, meneer Van Tuinen, dat het misschien wel ietsje sneller kan. Ja, ik, ik, wou, ik, wou, dat, ik, wou, ik wou dat u gelijk had. Uh, we hebben natuurlijk ook ervaring met vergunningen... Met onze huidige winning. En nu kan u ook zeggen dat we daar gewoon toch ook. Uh, acht tot tien jaar mee bezig zijn. voordat ja. wij door alle procedures heen zijn. Maar die, die onderzoeken, zegt u, die kunnen we dan van start in 2016. Maar die kunt u nu toch alvast doen? Dan bent u al klaar. Nee, want het is zo dat ik heb, eerste instantie, ik heb, ik heb zeg maar, eerst de mijnbouwvergunning nodig. van de minister. voordat ik ook alle andere vergunningen kan aanvragen. Aha. Dus u, wilt niet, u kunt niet in voren werken? Nee, en anderzijds uh, laat ik zo zeggen dat uiteindelijk is het zo dat zeg maar, wij op verzoek van zeg maar, uh, alle besturen in Friesland en, en de stakeholders ook inderdaad die stap richting de Waddenzee uh, willen nemen. Daar zijn we het eigenlijk met elkaar over eens. Er wordt gesproken over zeg maar, het, het, het, het plan, het herstelplan uh, waar we nu uh, actief zijn. Daar is een plan gemaakt waar wij als Frisia ook uh, vorig jaar in januari ook al ja tegen gezegd hebben, ook financieel. Maar het feit dat, zeg maar, dat dat besluit niet genomen is, dat heeft hier ook weer te maken met de vergunningen die zeg maar, in de bestuurslagen genomen worden. Dus met andere woorden, wij zijn ook een beetje, ja, uh, wij moeten ook vol met het ritme volgen wat zeg maar, ook zeg maar, uh, vergunningen mogelijk maakt. Goed. Nou, um, u doet uw best, maar ja. heel erg veel wint zit er niet in uh, volgens u meneer Van Tuinen. In alle redelijkheid niet. Nee, ja. dat kan ik nu wel zeggen. Dat klinkt natuurlijk wel, wel, wel goed. Maar, ik, ik beeld dat, maar ja, wij zijn er gewoon eerlijk en ja. open in. Wij, wij bewegen mee met de wens van wat in Friesland leeft om zeg maar, uiteindelijk naar Onder de Waddenzee te gaan. Ja. Uh, nou ja, en, en er worden dus een aantal zaken genoemd als, als toename van verzilting, als gevolg van onze winning. Nou, wij winnen inmiddels 15 jaar op het land en wij hebben nog geen, er is nog geen toename uh, gemeten. En ook het, het waterschap heeft gezegd van het, het herstelplan... Wat er nu ligt voor het gebied, daar is het waterschap ook een groot voorstand van oh. om het uitvoeren. Thuinen... Ja, dat ja. veel voordelen heeft. Blijf in gesprek, zouden wij zeggen. Hartelijk dank voor uw Met verhaal. Best. Dirk dank van tuinen van Friesia Zuid Zout, u. Stel, u ontvangt bijvoorbeeld een AOW-pensioen, kinderbijslag of een nabestaande uitkering van de sociale verzekeringsbank.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 De islamistische partij claimt overwinning in Tunesië en arbeidsinspectie doet opnieuw onderzoek naar werkomstandigheden politie. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben Doral Megens. In Tunesië is de verkiezingsoverwinning opgeëist door de gematigd islamistische Nada-partij. En dat ging onder luid gejuich. En het is uit voorlopige uitslagen zou blijken dat de partij minstens 30% van de stemmen heeft gehaald... en daarmee de grootste is geworden. Het waren zondag de eerste verkiezingen sinds de val van president Ben Ali in Tunesië. Die gold als fel onderdrukker van het islamisme. De arbeidsinspectie gaat opnieuw onderzoek doen naar de werkomstandigheden bij de politie. Twee jaar geleden bleek dat veel korpsen te weinig doen om agressie en geweld tegen agenten te voorkomen. Ook moesten agenten soms te lang achtereen werken en kregen ze daarna niet voldoende rust. De arbeidsinspectie zegt dat er nu hard opgetreden zal worden. Toen zagen we te weinig voortgang. We hebben nu wel, na einde van de resultaten van 2009, hele serieuze toezeggingen gekregen van de politiekorpsen zelf. Dus we hopen dat het nu wel in orde is, maar de geschiedenis en eerdere inspecties wezen uit dat nog controle noodzakelijk was. Korpsen die de boel niet op orde hebben, komen er niet meer af met een waarschuwing, maar krijgen meteen een boete. In Groot-Brittannië komt geen referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement stemde tegen zo'n referendum. De eyes to the right, 111. De no's to the left, 483. Dus so de no's hebben het, de no's hebben het. De Britten zouden in een referendum de volgende meerkeuzevraag krijgen: Groot-Brittannië uit de EU, daarin blijven of opnieuw onderhandelen over het lidmaatschap. Cameron had zijn conservatieve partijgenoten opgedragen tegen het referendum te stemmen. It is not the right time at this moment of economic crisis to launch legislation that includes an in-out referendum. When your neighbor's house is on fire, your first impulse should be to help them to put out the flames, not least to stop the flames reaching your own house. Volgens Cameron niet uh, het goede moment voor een referendum, volgens de Britse premier zijn er tijdens een crisis andere prioriteiten dan het uh, ter discussie stellen van het EU-lidmaatschap.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 Duizenden Libiërs vanuit het hele land... hebben de afgelopen dagen een kijkje genomen in de koelcel in Misrata. Gisteren is die cel gesloten voor het publiek volgens de overgangsraad. Want het lichaam van Gaddafi door de verregaande staat van ontbinding... niet langer te bewaren. Een enorme wolkbreuk in Ierland zorgt voor veel problemen daar. In één dag is evenveel regen gevallen als normaal in een hele maand. Grote delen van Dublin en andere regio's staan onder water. Deze inwoner heeft in de afgelopen 40 jaar nog niet zoiets meegemaakt. Ik heb nog nooit in the last 28 uh, years. Ik leef in een tal van 42 jaar en ik heb nooit zoiets veel wegen en huizen zijn ondergelopen en op veel plaatsen zijn treindiensten uitgevallen. In Dublin wordt een politieagent vermist. Die wilde automobilisten weghouden bij een gevaarlijke brug. Toen werd hij meegesleurd door water uit een rivier die buiten zijn oevers was getreden. Speciale teams gaan de getroffen inwoners van Dublin evacueren. En Angelien Kemna, hoofdbeleggingen van pensioenuitvoerder APG... is de machtigste vrouw van Nederland, volgens Maandblad Opzij. De jury zegt dat Kemna een geweldige en eigen stempel drukt op de financiële sector... en intussen oog houdt voor duurzame maatschappelijke ontwikkelingen. Voor Kemna zelf laat deze prijs zien dat er steeds meer aandacht is voor pensioenen. Ik vind het terecht dat er aandacht besteed wordt aan financiële markten... De pensioenen en hetgeen wat de hele maatschappij raakt. Ik denk dat het een steuntje is, is voor de pensioenfondsen. Voor de pensioenfondsuitvoerders, maar uiteindelijk ook voor de mensen. Onze maatschappij waar wij zo heel erg hard voor proberen te zorgen. Het is de derde keer dat opzij een top 100 van invloedrijke vrouwen heeft samengesteld. Dit keer dus Angelien Kemna. De vorige nummers 1 waren koningin Beatrix en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. En dit was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land is het momenteel bewolkt en plaatselijk valt wat regen. Alleen in de noordelijke provincies is het nog droog en komen opklaringen voor. Daar is het nu 7 graden, in de rest van het land is het zo'n 11 graden. Nou, vanochtend neemt de bewolking verder toe en volgt vanuit het zuiden meer regen. Het noorden houdt het nog droog. Vanmiddag is het overal bewolkt en gaat het uiteindelijk ook in het noorden regenen... maar dat is pas aan het eind van de middag. Het wordt zo'n 11 à 12 graden. Dan de wind, die komt uit het zuidoosten en is matig aan zee vrij krachtig. In het Waddengebied en op het IJsselmeer is, het, is de wind krachtig, windkracht 6. Vanavond zwakt de wind geleidelijk af. Vanuit het zuiden wordt het langzaamaan droger, maar het blijft nog bewolkt. Vannacht klaart het hier en daar op en koelt het af naar een graad of 7. Kijken we naar morgen woensdag, dan is het wisselend bewolkt en in de kustgebieden is kans op een bui. In de rest van het land blijft het meest droog en het wordt dan 12 tot 14 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 73 kilometer file is het een minder drukke ochtendspits. Dat heeft alles te maken met de herfstvakantie in het zuiden van het land. Wel twee opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A15 Rotterdam naar Gorkum nog 5 kilometer bij Sliedracht-West. Daar zijn inmiddels wel alle rijstokken weer open. En ook op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat nog 7 kilometer bij Moerdijk na een ongeluk. Maar daar ook, ook daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. Ik wil in het midden. Nee, ik. Jij zat net al in het midden. En ik dan. Ik wil ook in het midden. Ja, maar jij rijdt. Mm, oh ja. De Citroën Berlingo. leverbaar met maar liefst drie zitplaatsen voorin. Daarnaast voldoet de Berlingo EHDI aan de Euro 5-norm... en profiteert u nu van een voordeel van 1795 euro op de economiemodellen. U rijdt dan een Berlingo-economie vanaf 10.845 euro. Rijd Business class voor een economieprijs... en ga snel naar de Citroën-dealer. Citroën. Citroën Creatieve technologie. Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen aan het verzuim van uw medewerkers?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 Nu onderweg van Brussel naar huis na twee zware dagen... aan de onderhandelingstafel wel weer een stuk opgeschoten... maar we zijn er nog niet. Het was een van de laatste tweets van minister Jan Kees de Jager. Het zijn slopende dagen voor de minister. Hij vliegt door Europa van vergadering naar vergadering... en dan het liefst in allerlei marathonsessies. De Jager zit vandaag vele uren in de Eerste Kamer... voor de Algemene Beschouwingen. En ook de Tweede Kamer wil hem wellicht nog spreken. Tijd voor politiek verslaggever Hans Andringa... om te peilen hoe de Jager dit straffe vergadering... Is Meneer de Jager, weet u hoeveel uren u de afgelopen dagen heeft vergaderd? Nee, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar dat zijn tientallen uren bij elkaar. Um, Eén grote marathonzitting in de Raad in Brussel. Uh, vandaag de hele dag in de Tweede Kamer, overigens over een ander onderwerp, maar zeker ook zo belangrijk. Maar waar het over gaat, de uren tellen gewoon door. De uren tellen inderdaad door. Dat hoort erbij als, als minister van Financiën in crisistijd. Uh. Doet u eens een schatting? Hoeveel uren heeft u vanaf vrijdag vergaderd? Nou, dat zijn tientallen uren uh, bij elkaar, uh, toch al gauw 40 uur, denk ik. Dat is een conservatieve schatting, denk dat is ik. Een hele conservatieve schatting, daar tel ik alleen de echte plenaire vergaderingtijden uh, mee. En niet alle besprekingen die ik daartussen met uh, collega's of met mijn collega's heb gevoerd. Maar als je die meetelt, dan zit hij wel op de 60-70. Ja, dat verwacht ik wel, ja. En ja. ja. de komende dagen wordt het niet rustiger? Nee, zeker niet. We hebben ook nog heel veel vergaderingen. Er zijn de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Uh, mogelijk ook nog een debat in de Tweede Kamer, afhankelijk van uh, wat de Tweede Kamer wil. En woensdagochtend moet ik weer in Brussel zijn. Leidt de kwaliteit van de besluitvorming onder zoveel vergaderen? Want u zou wel redelijk fit zijn, maar toch niet meer echt helemaal in supervorm na nou al die dagen vergaderen. Nou, ik ben dat inmiddels wel gewend. Ik ben natuurlijk hiervoor ook uh, ruim drie jaar staatssecretaris van Financiën geweest. Maar niet met zo'n vergaderritme. Nee, maar toch wel heel veel vergaderritme. Omdat er toen heel veel ook met fiscale wetgeving en de Belastingdienst... Dus dat was een hele mooie opmaat. Een goede leerschool voor het huidige ministerschap. Dus ik heb een beetje eraan kunnen wennen, zag je aan. Hoe zitten uw collega's erbij? Nou, die zitten er afhankelijk van wie het is... Er bij uh, Soms uh, is er wel eens een collega die eventjes uh, bijna in slaap uh, soezelt, zou ik zeggen, als het heel erg lang duurt. Soms maar... eentje die bijna een beetje. U bedoelt dus af en toe ligt er wel eens te slapen. Nou, dat laat ik zo zeggen, de collega's waar het toe doet, uh, die zijn altijd heel erg scherp. Hè? Je moet dan soms ook alvast duurt het uh, soms al twintig uur achter elkaar, dan nog moet je scherp blijven. Iedere minuut. Moet je op blijven letten. En daar ontwikkel je toch op een gegeven moment ook een bepaalde uh, systematiek voor. Of een bepaald ritme voor. Wat is dat bij u? Een beetje een combinatie van adrenaline, ervaring en um, uh, het toch doorhebben als wie er spreekt. Dat je dan denkt van hey, hier moet ik even heel erg alert zijn en ingrijpen als er iets een andere kant op zou kunnen rollen. Op deze manier vergaderen is bijna topsport. En topsporter gebruikt wel eens wat. Doet u dat ook? Nou, niet als het gaat om verboden middelen, als hij daarop doelt. Maar uh, um, ik, uh, uh, ik, ben, uh, ik heb wel van de kamerboden... dat was heel vriendelijk van hem tussendoor een energiedrankje tussendoor gekregen. En natuurlijk veel koffie. Maar um, allemaal hey, zijn... okay. EPO of... Uh... Nee. nee, allemaal dingen die je in de supermarkt gewoon in Nederland helemaal legaal kan krijgen. Het staat allemaal niet op de dopinglijst. De Tweede Kamer neemt vandaag een besluit of er nog een debat komt... met premier Rutte en minister De Jager voor de Eurotop van morgen. Top van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. De sport. Sven Kramer ja, kreeg gisteren... Zonder middeltjes ook. Ja, zonder middeltjes ook. Nou ja, af en toe. <laughs> gisteren, Sven Kramer helemaal schoon, kreeg gisteren toestemming ja. mee te doen aan het NK afstanden. Ook helemaal weer heel zonder aan kwalificaties te hebben voldaan. En daar is weer gedoe over ontstaan. Waarom? Ja, nou ja, het is eigenlijk in de schaatsport voortdurend zo. Daar zijn zoveel reglementen en zoveel belangen... dat hoe je dat ook in kaart brengt, er altijd wel weer iemand is die dan zegt... ja, maar ja, het voldoet niet helemaal aan dit of dat. Er waren hele duidelijke reglementen. Je moest voor een bepaalde datum aan een bepaalde kwalificatieeis hebben voldaan. Dat had Kramer niet. Afgelopen weekend reed hij 6.23 op de 5 kilometer. Dat is die kwalificatieeis. En de Nelse Schaatsbond zei ja, Sven Kramer, daar maken wij een uitzondering voor. Er komt een NK-afstanden aan volgend weekend. En hij mag gewoon daar die 5 kilo gaan rijden. Ik zelf hoor bij de mensen die dat overigens volledig terecht vinden, want uh, we hebben ja, aan de ene kant een winnaar. Hè? maar we hebben ook maar één Sven Kramer die na een lange, lange periode op de weg terug is en gewoon een open en eerlijke kans verdient en dat heeft hij in het verleden afgedwongen. Dus er is ook niet zo heel veel gedoe over, maar er zal altijd wel weer iemand komen, want het gaat natuurlijk uiteindelijk ten koste van een ander. Dat wordt overigens een enorme slag, maar daar komen volgende week wel op met al die marathonrijders die ook vijf kilometer willen rijden. Maar Sven Kramer mag gewoon meedoen, is Even een bladzaaitje omgeslagen van het reglement en ik ben daar een groot fan van dat dat reglement eventjes een keer niet alleen maar wordt toegepast, maar dat er ook even mee wordt gespeeld. Want het is de bedoeling uiteindelijk dat de beste schaatsers voor Nederland gaan rijden. en Sven Kramer gaat daar gewoon weer bij horen. Kijk eens aan, wij zijn woorden. Tom. Uh, even naar het bekervoetbal van vanavond. Wij spraken ja. vanochtend vroeg met de voorzitter van Harkema's ja. Boys, Pieter Spinder, ja. en die, dat was wel mooi. Want hij zegt ja, want zij moeten tegen SC Heerenveen. Dat wordt een prachtige ja. wedstrijd waarschijnlijk. Hij zegt we gaan aanvallend voetballen. Nou, het dat is wordt de mooi denk ik. Ja, het is sowieso... Kijk, het is wel heel bijzonder, want uh, er zijn uh, meer leuke wedstrijden. Maar Heerenveen, Harkamaanse Boys springt er natuurlijk echt uit. Liggen 20 kilometer van elkaar. Uh, bijzonder is dat Harkamaanse Boys met, uh, zeggen ze, 5000 fans... dat is meer dan er daar wonen, want er wonen daar 4000 mensen. Dus er gaan meer fans mee dan inwoners naar het Stadion. En in het Stadion zitten bij uitverkochte wedstrijden... en dat is deze wedstrijd vanavond... ongeveer net zoveel mensen als inwoners in Heerenveen. Dus het geeft wel aan hoe ontzettend in die omgeving... Dat leeft. Harkema's Boys is een topklasser, heeft normaal gesproken niet zo heel veel kans tegen Heeren Veen. Maar het wordt natuurlijk de wedstrijd der wedstrijden. Die gaan doen, die gaan er alles aan doen. Daar zijn ze ook onberoemd om hun inzet en hun kracht. Dus dat wordt hoe dan ook een, een hele leuke, uh, ja, Fries kampioenschapwedstrijd. Laat Kambuur het niet horen. We hebben ook nog Os Den Bos. Dat uh, is daar in de regio natuurlijk ook ontzettend leuk, dicht bij elkaar. En er zijn mensen die bijvoorbeeld Zwolle Waalwijk ook een hele leuke ja. wedstrijd vinden. Ik zit hier wat, naast me, toch? Ja, daarom, ik, weet, ik denk, ik, ik help hem even. <laughs> vandaag. <laughs> Waalwijk heeft vorig jaar na een hele lange inhaalrace alsnog Zwolle van het kampioenschap afgehouden. Zwollen is een vorm. Van, vanavond Zwolle de koploper tegen RKC, wat wat teruglopend is. Kortom, als je zo dat wekenprogramma bekijkt, in eerste instantie denk je, ach, een paar gewone wedstrijdjes, maar in eh, lo lokaal niveau zijn er vanavond een paar hele, hele leuke wedstrijden. Wij verheugen ons erop. Met jou Tom, tot morgen. Oké, okay, de eurocrisis lijkt de politiek te beheersen. Maar premier Rutte moet zijn gedachten even verzetten. De Eerste Kamer heeft aandacht nodig en vraagt erom. Straks meer erover. Eerst naar de verkeersinformatie. John Sahoka vertel. Ja, het spitsloof. We verloopt minder druk natuurlijk. Hersvakantie in het zuiden van Dand. 96 kilometer in totaal. Twee opvallende files door ongelukken op de ring. Amsterdam, de A10. staat tussen Schellingwoud en Knop het Watergasmeer. 3 kilometer. En daar is de rechterreis ook dicht. En ook een ongeluk op de A22 richting Velsen bij de Velsen-tunnel. Er staat twee kilometer. En daar zijn twee ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Europa, Europa, Europa. Een groot deel van de tijd van het kabinet gaat deze weken op aan de eurocrisis... hoorde daar minister De Jager van Financiën net al over. Maar in eigen land moet premier Rutte vandaag ook aan de bak, net als... De gaat trouwens, want er zijn algemene beschouwingen in die de Eerste Kamer. Maar zo Bril in Den Haag, ja, kan Rutte het er wel bij hebben? Ja, hij zou wel moeten, want uh, de, dat de begroting voor volgend jaar door de Eerste Kamer gaat, dat is ook superbelangrijk. Pas dan kunnen namelijk die bezuinigingsmaatregelen voor volgend jaar ook echt doorgaan. En een paar weken geleden heeft de Tweede Kamer in lange debatten de premier over van alles en nog wat doorgezaagd. En hetzelfde staat hem vandaag weer te wachten, maar dan aan de overkant van het Binnenhof in de Eerste Kamer. Ja, hij behoorde net Hans Ander, ik ga al even in gesprek met minister De Jager, die af en toe wat koffie- en energiedrankjes nodig heeft om overeind te blijven. Een beetje bijkomen van al dat eurogeweld, dat zit er echt niet in. Hè? Nee, zeker niet. Allereerst omdat de Eerste Kamer ook veel wil weten, schat ik zo in, wat al die euro-onzekerheid voor gevolgen heeft voor de begroting van volgend jaar. En ja, daar komt bij, sinds afgelopen mei is er een nieuwe situatie in de Eerste Kamer ontstaan. Het is al vaak benoemd, maar ik zeg het toch nog maar even een keertje. De Eerste Kamer is belangrijker dan ooit, want de coalitie van VVD, CDA en PVV, die heeft op zichzelf geen meerderheid in de Senaat. En dat is onhandig, want uh, ja, dan zijn ze dus afhankelijk... van de andere partijen. Vooral van de SGP. Nou, die partij heeft in de Tweede Kamer heel veel punten binnengehaald. Denk maar eens aan het korte uh, op het passend onderwijs... en de langstudeerders, dat die maatregel uh, uitgesteld wordt. En de aanpassingen die het kabinet heeft voorgesteld... voor het kindgebonden budget allemaal gedaan om de steun van de SGP te kopen. Nou, in de Tweede Kamer is dat gelukt. En in het algemeen wordt ook wel aangenomen dat dat ook voor de Eerste Kamerfractie zal gelden. Maar ja, definitief weten we dat pas na het debat vanavond laat. Want hoe debatten verlopen, en zeker in de Eerste Kamer... dat is altijd erg moeilijk te voorspellen. Betekent dat dat de, de premier echt voorzichtig moet opereren? Ja, in zekere zin wel. Kijk, natuurlijk heeft hij voor de basis van zijn plannen echt wel de steun... van in ieder geval VVD, CDA en de PVV. En zoals ik net al schetste, de SGP, dat lijkt ook wel los te lopen. Maar toch blijft het uh, oppassen geblazen. Want de Senaat kiest nog wel eens zijn eigen weg. Hè, of stelt aanvullende eisen. Ik noem nog maar even een voorbeeld van een paar weken geleden. Bij het debat over de ID-pas. Daar werd ook nog eens een keer de macht van de SGP bewezen. Minister Donner die wilde heel graag aangepaste wetgeving. Zodat de identiteitskaart niet meer gratis was. Dat wilde hij snel. Te snel vond in eerste instantie een meerderheid van de Tweede Kamer... Ja, na veel heen en weer gepraat werden bij in ieder geval de SGP-bezwaren weggenomen. Dat kwam door toezeggingen die Donner heeft gedaan... en daardoor kon zijn wetje er uh, doorgaan. En in de Eerste Kamer zeggen ze dan... ja, een wet of een voorstel moet juridisch en inhoudelijk ook wel kloppen. En dat is ook de taak van de Eerste Kamer. Nou, zo af en toe knijpen ze daar uh, om politieke belangen... of uit machtsbelang nog wel eens een oogje toe. Maar hoe dan ook, Rutte moet met een goed onderbouwd... en dichtgetimmerd verhaal komen. En met zijn hoofd moet hij dus echt in die statige zaal uh, zitten nou. van de Eerste Kamer vandaag. En, en gaat ook de Tweede Kamer nog debatteren trouwens, weet jij dat? Nou, dat is nog even de vraag over Europa. Hè. Uh, daar uh, zal het dan over gaan. Dat wordt uh, vandaag uh, besloten. Het is wel zo dat de Kamer echt heel erg graag wil weten uh, hoe het nou eigenlijk precies allemaal zit wat er besproken is op die top afgelopen zondag. Ja, nou, want daar is nog niks, niks over naar buiten gekomen. We hebben het nou, al gehoord in onze uitzending Ik hou mijn lippen op elkaar. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is het punt een beetje. Maar uh, de Tweede Kamer die eist daar ook wel een, een rol in, want die worden steeds ongeduldig je merkt het ook aan de PvdA, die zeggen we zijn erg kritisch, we worden steeds kritischer, er moet nu eindelijk eens een keer wat gebeuren. Dat was ook de toon van afgelopen zaterdag, toen dat uh, nou ja, bijna historische debat vanwege tijdstip op zaterdag uh, plaatsvond over uh, komende, uh, of afgelopen zondag inmiddels. Mm -hmm. nou ja, en uh, daar wil uh, de Tweede Kamer steeds maar weer opheldering over hebben. Maar de vraag is een beetje hoe dat gaat, want morgen is er, uh, morgenavond waarschijnlijk is er weer een uh, top uh, in, uh, in uh, Brussel. En ja, daar zal de Kamer over willen praten, maar hoe en wat precies, dat wordt vandaag pas besloten. Dat is okay. allemaal erg ingewikkeld. Maar je merkt dus wel dat de Kamer steeds kritischer wordt. Goed. Nou, we horen later vast van jou hier op Radio 1. Marcel Bril in Den Haag, dank je wel. En is ook wilde beesten tellen in de natuur. Nou, dat is niet gewoon onder een afdakje blijven zitten, Marco Robin Visser. Nee, dat heb ik ook net begrepen. Het is beter dat je niet onder een afdakje blijft zitten... want ze komen niet. Gewoon even langslopen... en dat je dan met een boekje dat aanstreept, Goh, Nee, dat, uh, zo werkt het niet. Nee, het is wat ingewikkelder dan dat. Ja, ja. dat klopt. Uh, uh, uh, uh, er wordt hier een heel draaiboek gemaakt... van hoe dat allemaal moet in de ja, Oostvaardersplassen. Een een en Defensie wordt ingezet. Oh ja? Ja, wist u dat niet? Nee, dat wist ik niet. Oh, dan ga ik gauw weer. <hijen> ze gaan eroverheen vliegen. Dat is natuurlijk, Marcel, ook de beste oplossing. Hè? Dat je eroverheen vliegt. en dan kan je. Tenminste, mm -hmm. dat is de theorie... Uh, dat je dan vanuit zo'n helikopter uh, die beesten kan, uh, kan gaan tellen. Maar ja, de praktijk is vaak weer barstig, mevrouw de boswachter. Nee, ik ben geen boswachter. Oh, nee. maar je hebt wel zo'n pak nee, aan. Ik, dus heb ik, zo, ja. ik heb wel zo'n jas. Hoe ik komt u wel. daar dan aan als u geen boswachter bent? Ik mag de boswachters helpen. En dan mag u ook zo'n pak mag aan. mag ik ook zo'n jas. Alleen een jas, hè? Maar dan mag ik straks ook zo'n jas aan, hè? Dan, ja, dan mag, dan mag ja. je ook even een jas aan. Ja, ongeveer dezelfde maat, zie ik. Dus dat is ook... komt maar goed. vertel, hoe gaan we dat nou doen met die hekrunderen en die, en die herten? Paarden. Nou, Defensie, die gaat ons, Defensie gaat ons inderdaad helpen. Ja. Die zet een helikopter in, een Alouette 3. Dat is een uh, relatief kleine en relatief... Wat gezien. weet u veel? Ja, enorm, hè? Maar als, komt als helpster. Om, dat komt omdat Alouette is uh, Frans voor Leeuwerik. Dus dan weet ik dat. Oh, wat leuk! Ja, <laughs> Maar die gaan we niet tellen. U telt wel. Dus van, u, u bent wel van de vogels, hè, mevrouw? Ja, ik ben van de vogel. Wat gaat u precies? U staat hier nu een checkje te roken, maar ja, uh, dat hoeft dat mag niet eigenlijk niet in een natuurgebied. In natuurgebied. <laughs> niet in een gebuurgebied. nou, hier. Wat gaat u doen? Ik ga uh, kijken of de helikopter invloed heeft op de vogelstand. Dus er zitten ganzen en andere vogels. En als die helikopter dus te dichtbij zou komen... Of, uh, ja, en dan, dan schrikken ze op, daarvan. En dan schrikken ze en dan vliegen ze af. op er komt een auto aan. Kijk, ja. dat kan hier, Dit is hier ook eigenlijk... Je kunt het, ja, dit ja. is ook van het goede de, uh, bedrijf, hoor. Cityfood. Cityfood. Kijk, nou ja, goed. Dan sta je hier dus in een natuurgebied. Dan denk je, eh, we laten hier de natuur de natuur. Maar dat is allemaal maar heel uh, relatief, hè? Nou, ja, dat klopt, de mensenhand is groter dan iedereen denkt. Ik zie daar ook een grote lichtkrant, staat op. Vandaag heerlijke sneer, moet je nagaan. Ja, ja alles kan hier. Ik er heb er eigenlijk wel zin in. Iedereen is van harte welkom. Maar we moeten eerst gaan tellen. Eerst tellen en dan gaan we kopjes snert. eten. Marcel en Lara, we hebben zo meteen een briefing. Dan krijg ik ook zo'n jas, heb ik net afgesproken. En dan gaan we even horen hoe we dat verder uh, gaan organiseren. Okay. En dan gaan, we gewoon, dan gaan we het proberen, ja? Ja, natuurlijk. We tuurlijk. even snel je checken. Ja, kunnen dat we komen. Komen. Kunnen we eindelijk beginnen. <laughs> Foto's op de website? Ja, ja zeker. Ja, als ik er een gevonden heb, dan fotografeer ik hem onmiddellijk. Ja, jou... doet hij nou zo'n jas of niet? Dat en hij jas. er niet van schrikt. Okay. Nou, doe je best. Marco B. Visser gaat tellen: de Oostvaders Plassen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ik heb haar twee keer tevergeefs gebeld, zegt Deria. Maar de derde keer nam ze op. Ze zei hallo, hallo, deria. En toen werd de verbinding verbroken. Citaten van een kleuterleidster in Oost-Turkije... die zes uur na de aardbeving contact heeft gehad met haar vriendin Hatice. Deria weet zeker dat Hatice nog leeft. Ze ligt daar ergens onder het puin. Een interview leest u in de Volkskrant. Maar de kans dat na de aardbeving nog overlevenden te vinden zijn... wordt met het uur kleiner. Vicepremier Atalay beloofde gisteren alles uit de kast te halen meldde de Hurriyet Daily News. Worden 12.000 extra tenten geleverd aan de steden Etsy's... en nabijgelegen dorpen. Volgens BBC News zijn er ook mensen die vinden... dat de hulp die hen geboden wordt tekortschiet. Hulpverleners uit Ankara zouden een aantal overlevenden... de tweede nacht in de Vrieskou hebben laten slapen. Ze waren vergeten de tenten te verwarmen. En u hoort het al in onze uitzending. Overstromingen in Thailand worden steeds heviger. Bangkok News meldt dat de overheid veel kritiek... Die krijgt over de informatievoorziening, ook dat hoorde u al. Website thaiflute.com, die eerder samenwerkte met de overheid, speelt er handig op in. Op deze site worden Twitterberichten van duizenden mensen verzameld. En er worden Google-kaarten continu geüpdate, zodat de laatste informatie beschikbaar blijft. Samenwerking tussen de overheid en thaiflute.com is verbroken, omdat de overheid juist bepaalde informatie wil censureren. Al dus Bangkok nieuws. Dan nieuws in eigen land. Om, uh zorgen over uh, ruzie tussen Turken en Koerden. De opening van Spits vanochtend is dat Turkse jongeren elkaar via hun Blackberry pingen... met een oproep om morgenmiddag naar het Museumplein in Amsterdam te gaan... en vervolgens opnieuw te gaan rellen tegen Koerden. Afgelopen zondag belaagden Turkse jongeren een Koerdisch centrum in Amsterdam... waarbij negen gewonden vielen, waaronder politieagenten politie is op de hoogte van de oproep en zegt maatregelen te nemen. Voor 2013 moet elke patiënt een elektronisch patiëntendossier krijgen. Dat eist de inspectie voor de gezondheidszorg. En een rapport over de ICT in de gezondheidszorg meldt trouw. Het elektronisch patiëntendossier sneuvelde eerder dit jaar in de Eerste Kamer. Vooral omdat de privacy niet goed geregeld zou zijn. IGZ vindt ook dat privacyregels gerespecteerd moeten worden. Volgens de inspectie lopen patiënten nu nodeloos risico's. Omdat informatie niet wordt, goed wordt geregistreerd. En de spaarrente stijgt weer, schrijft de metro. Dus is het volgens de krant tijd om te kijken bij welke bank je het beste kunt sparen. Het zijn vooralsnog vooral ook relatief kleine banken en instellingen die de rente verhogen hopen op die manier meer klanten te trekken. IT AT Bank biedt bijvoorbeeld 3% rente over het spaargeld... en ook Centraal Beheer, Leaseplan Bank, Westland, Utrecht... en Delta Lloyd bieden hoge rentes. Een benoeming duurt nog twee jaar... maar nu al gonzen namen van kandidaten... voor de topbaan van speciale Europese commissaris. Die moet gaan toezien dat landen zich houden aan bezuinigingsafspraken. Volgens de Telegraaf wordt oud-minister van Financiën Gerrit Zalm... getipt als euro-waakhond. Hij weet als geen andere harde bezuinigingen door te voeren. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur gaan wij spreken met uh, Bram Vermeulen, onze correspondent die in het rampgebied is. U hoorde in het mediaoverzicht al verhalen uit het rampgebied. Nou, hij heeft er ook een paar. Um, Duizenden mensen in de Turkse stad Waan hebben de nacht doorgebracht in die bittere kou. U hoort daarover straks van onze correspondent. En Italië staat nu in de schijnwerpers als het gaat om de eurocrisis. er Wordt zelfs meer over gesproken als over Griekenland. En Berlusconi, de premier, krijgt het maar niet voor elkaar bezuinigingen door te voeren. En over hervormingen maar niet te spreken. Daarover gaan we praten met Allard Bruinshoofd. Hij is econoom bij de Rabobank. En hij legt uit wat de rol van Italië is en waarom het daar zo moeilijk gaat.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 Geen 2, geen 5, geen 7, geen 10, maar 12 jaar garantie, helemaal gratis en voor niks. Tijdelijk, gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de toplaat-HR-ketel van Nevit. Vraag het toe, Nevit-dealer, of kijk op Nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Zij gelooft in mij, mijn baas die toekomst in ons allen.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 Tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald in Vooralberg. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Verbeter uw teamperformance. Management drives. Mastering leadership. Dit is Radio 1.